Ook is er geen geld voor juridische en financiële opleidingen... die agenten helpen bij het afpakken van crimineel geld. Snowboardster Cheryl Maas heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen... bij het onderdeel sloopstaal op de Olympische Spelen. In beide runs van de finale ging ze onderuit... waardoor er geen zicht was op een medaille. Naast Maas vielen er nog meer deelnemers... mogelijk door de harde wind op de piste. Daardoor werd de wedstrijd ook ruim een uur uitgesteld... Team NL komt later vandaag nog in actie bij het schaatsen... op de 1500 meter voor vrouwen. De staat New York sleept de Weinstein Company voor de rechter. Volgens de procureur-generaal heeft het filmbedrijf werknemers niet beschermd... tegen seksueel wangedrag en intimidatie door medeoprichter Harvey Weinstein. En daarom zouden slachtoffers schadevergoeding moeten krijgen. New York begon een onderzoek naar het bedrijf... toen bleek dat Weinstein zich jarenlang heeft misdragen...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 Met Teun Verstegen. Een uh, hele goede morgen. Het is maandag 12 uh, februari 2018. Welkom bij deze maandagochtend frisse start van je werkweek hier op Radio 1. Zometeen uh, gaan we het hebben over uh, Chris Froome. Ja, uh, is het wel een goed idee dat hij mee gaat doen aan de Ruta del Sol terwijl die toch lichtelijk verdacht wordt van uh, dopinggebruik? En uh, Jelmer, die neemt je zometeen mee naar zijn favoriete plek. Ik ben ook heel benieuwd hoe jouw maandagochtend eruit ziet. Uh, laat me dat even weten. Dat kan uh, heel simpel via de Radio. 1 app die is gratis te downloaden. Dan staat er zo'n leuk berichtenicoontje en dan kan je ons heel simpel bereiken om even te laten weten hoe jouw maandagochtend eruit ziet. Zit je al aan de koffie? Ben je onderweg naar je werk? Of heb je zo'n spannende sollicitatie deze, deze dag? Ik wil het wel weten. En uh, zometeen dus de favoriete plek van jou, maar eerst deze. Dit is ook, ik dacht ja, je moet dan toch lekker beginnen met Bruno Mars.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 all night long. staat op Pinkpop, op het hoofdpodium. Hij sluit geloof ik af zelfs. Kan iemand dat bevestigen? Dat hij inderdaad afsluit op zondag? Bruno Mars op Pinkpop, in ieder geval. Uh, waarschijnlijk op de laatste dag. Uh, en als je een beetje een goede artiest bent... dan sta je natuurlijk in de uh, grote theaterzalen. Een luxe backstage en uitverkochte zalen... met professioneel licht en geluid. Dat je een keertje meedoet aan Stukafest. Dat uh, is het festival in studentenkamers. Dat uh, gebeurt in verschillende steden. En onze Antoinette die reed afgelopen week in Utrecht van de ene naar de andere studentenkamer. Toch even kijken of ze een beetje artiestwaardig zijn. De deur staat al wagenwijd open. Uh, door middel van een um, fietsenpomp wordt die opengehouden. Een vuilniszak staat hier natuurlijk op de grond. Ah. En natuurlijk de eerste paar bierkratjes. Ik ben in Leiden voor StukaFest. En StukaFest is een studentenkamerfestival. Het is ontzettend smerig hier. Dingen worden met duct tape bij elkaar gehouden. Ik sta hier met, uh, met Jaap. Jaap, jij bent kamerbewoner. Ja, klopt. Heb je nog goed schoongemaakt vandaag? Uh, ik heb wel stof gezogen, ja. Maar ik moest alles weer aan de kant zetten. Toen kwam ik toch wat stof tegen onder banken die een tijdje niet uh, waren verplaatst. Maar die heb je nu toch wel schoongemaakt, ja, toch? Ja, het is heel schoon. Schoner, uh, schoner dan de afgelopen weken. Ik heb echt mijn best gedaan. Vindt u dat, u, dat uh, Jaap het goed heeft schoongemaakt hier? Je kan van de grond eten, zeg maar. Dat is echt. Uh, ja, nee. Het is toch heel veel werk om je kamer leeg te ruimen. Ja, heel, heel gastvrij. Ja, ik ook. Een dagelijks applaus voor Sanneke van de Meuner. Oké, okay, fiets is gezet, volgende huis. Dit is weer een heel ander soort studentenhuis. Het is hier super donker. Ik struikel al bijna over de schoenen die hier in de gang staan. En ik moet meteen een heel smal trappetje op. Waar heel schattig Stairway to Heaven op staat. Oh, een bocht om. En er staan overal vlaggetjes. En het is helemaal schattig aangekleed. Dit moet wel een vrouwenhuis zijn. En we gaan naar links. En dan sta je gewoon in de studentenkamer. Met heel veel mensen. Dat je eigenlijk denkt, hoe passen zoveel mensen in dit kleine kamertje? Maar het kan. Er liggen overal kussens op de grond. Er is één bank, dus er hebben drie mensen geluk. En de rest krijgt een stijve nek. Maar dat maakt niks uit, want het is ontzettend gezellig hier. Ik sta hier bij Marcel. Je hebt net opgetreden. Uh, hoe is dat? Ja, het is wat intiemer. Dus je kijkt wel echt gezicht aan, wat het ook wel eng maakt. Maar des te leuker is het als mensen het leuk vinden wat je ziet. Je. En dat is natuurlijk alleen maar zo de hele tijd. Dus je ziet de hele tijd stralende mensen. Dat is leuk. En wat heb je dan? Liever een groot podium... of toch deze kleine schattige huiskamertjes? Ja, liever, ja. Je zou het eigenlijk allebei willen doen. Wat je, wat je nu natuurlijk ook doet. Want ik bedoel, dan heb ik door de week zo'n groot podium... en nu mag ik dit in een huiskamer doen. En eigenlijk uh, kan je het leuker niet maken voor jezelf. Snel even spring te trekken naar de volgende ronde. Oh, uh, ze, zijn al, ze zijn al begonnen. Wat is leuk dit. Wil je stukken vest zelf nou meemaken na de bijdrage van Antoinette? Dan kan dat onder andere nog in Amsterdam, Breda en Delft. Ik vroeg je net van laat even weten als je, hoe je maandagochtend uitziet... als je onderweg bent of als je wat gaat doen. Uh, uh, Steven die zegt ik sla mijn maandagochtend over. Ik ga zometeen slapen gok zomaar dat hij uit de nachtdienst komt. En uh, Geert, die zegt nog, wij zijn onderweg naar het vliegveld in Eindhoven op weg naar Valencia, de carnaval ontvluchten. Dat is toch twee dagen niet helemaal gelukt, toch? Oh, wacht even hoor, Juri van de regie, waar zit je? Ja, ja, niet, ja, dus, niet helemaal gelukt, toch? Dan is er iets misgegaan in de planning, denk maar, ik. Maar ik. ik zou zeggen, Geert en Nicole, veel plezier op jullie, op jullie vakantie, want uh, dat is toch ook best wel lekker om er nu even uit te gaan. Denk dat het in Valencia lekkerder weer is. Ja, hier. ja, dat is fijn, dat is fijn. Heel goed. Uh, um, iedere week dan uh, neemt een van mijn collega's je mee naar uh, zijn of haar favoriete plek. En uh, van, dat, dat is het mooie aan radio. Dan kan je gewoon af en toe een beetje je wanen op een uh, bijzondere plek... door alleen maar te luisteren. En uh, deze week vroeg ik uh, Jelmer om je mee te nemen naar zijn favoriete plek. Dromend over mijn favoriete plek... denk ik aan drukke straatjes met toeteren en taxis. En overal, overal mensen... De gigantische gebouwen die de hemel bedekken en het geld dat rinkelt op de Wall Street. This is the city that never sleeps. Terwijl ik op de Brooklyn Heights promenade loop, met volgens sommige New Yorkers het mooiste uitzicht van de stad, Skyline, hoor ik in de verte- en baseballwedstrijd. Ik zoek de rust op in het Central Park. Of nou ja, rust, die vind je hier dan weer niet, in een van de beroemdste parken ter wereld. Dan maar even stilstaan bij Ground Zero om vervolgens op zoek te gaan naar een van die hippe cafetjes. Het liefst eentje in jaren 50 stel. Waar Frank Sinatra uit de speakers komt. Dan is voor mij één ding duidelijk. Ik ben in. New York. Ja, ja, ik ben nog nooit in New York geweest. Maar op deze manier, Jelmer, bedankt. Zo wil ik ook wel naar, naar de andere kant van de plas, naar New York. Wil je nou, nou zelf ook zo'n zo mooie bijdrage van jouw favoriete plek? Laat het dan ook even weten via die Radio 1-app. Uh, misschien is het wel iets dat je vandaag meemaakt... dat je zegt, nou, dat kan je ook wel in zo'n kort hoorspelletje gieten. Dan maken we dat graag voor je. Uh, dus laat het even weten via de Radio 1-app. Als een band het afgelopen jaar zijn live reputatie heeft waargemaakt, dan zit is Future Islands wel. Uh, dus als je dit jaar nog denkt, waar moet ik heen naar een festival? Ik zou gewoon lekker kiezen op uh, of Future Islands wel of niet komt. Dan uh, heb je in ieder geval een uh, prettig festival. Goedemorgen, um, om onduidelijke reden wakker, maar vandaag 3 uur les aan Riks geven aan kids van de middelbare school. Dat uh, stuurt uh, het via onze Radio 1-app. Laat ook even weten wat jij uh, deze ochtend uh, aan het doen bent. Dat uh, vind ik leuk om uh, mee te nemen in deze uitzending. Verstegen. Fris. En ondertussen heb ik Jaap Stalenburg uitgenodigd. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik wil het zo meteen even met je hebben over Chris Froome. Die gaat uh, meedoen aan de Ruta del Sol. Uh, maar laten we even beginnen met Sven Kramer. Ja, fenomenaal. Die, die ken jij een beetje. Nou ja, ik, uh, ben, vanaf, uh, ik ben vanaf het begin bij de TVM Schaatsgroep betrokken geweest. Bijna 14 jaar. En ik heb daarvan een jaar of tien Sven Kramer van nabij meegemaakt. En ik moet zeggen dat, dat wat hij nu doet... is eigenlijk van een nog hoger niveau dan wat deze tvm-tijd doet. Het is fenomenaal om te zien dat een sporter... zelfs als hij 30, bijna 30 is, 30 wordt, dat hij dan beter wordt. Het is eigenlijk bijna tegen natuurlijk. Maar waar uh, zie je aan dat hij beter is geworden? Want hij had al twee keer goud op de 5000 meter. Beter worden zie je vooral in, in ja, fysiek, hij, ja, hoe makkelijk hij rijdt, technisch... Uh, kracht, maar ook in persoonlijkheid. Het is niet meer dat af en toe wat vervelende blaagje wat in zijn begintijd was. Daar staat eigenlijk de meest volwassen topsporter van Nederland. Niet meer op die... ja. De manier waarop hij ook gisteren weer naar afloop... hoe hij reageert. Hoe hij die, die grap countert over het buikje van Naomi. Nou, dat was zulke ongelooflijke grote klasse Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind... en dat wordt een beetje vergeten in deze periode... want ja, als journalisten worden natuurlijk ook juichaapjes als het goed gaat. Ik begrijp dat wel. Het is best leuk om bier te drinken het Holland Huis. Maar dat eigenlijk achter de schermen... dat die ploeg van Jack Ori. Dat, dat dat eigenlijk de, de winnaar is van het eerste weekend van, van de Spelen. Wat, wat, achtergeek, nou, achtergeek, dus achtergeek, ook kijk, Kijk, ik heb al een hele simpele theorie. Goud winnen met zijn kramen, dat moet je wel doen. Maar is in feite niet zo moeilijk als goud winnen met een achterreekte. Want ja, dat is een heel ander basisniveau. En als je ziet wat die ploeg Ori, waar puur op wetenschappelijke basis wordt gewerkt. Waar meten weten is. Waar Jack een briljante psycholoog is. Daar zit een team omheen van. van topfysiotherapeuten, uh, allerlei andere type begeleiders... een hele goede arts, daar heeft het team gewonnen. En de stelling is wel eens, uh, winnaars hebben een plan... en verliezen een excuus. Nou, dat gaat vooral op voor het team van Jack Ory. En ik ken eigenlijk in de Nederlandse topsport... qua training de gelijken van Jack Ory niet. Het, is, het vind ik mooi dat je dat zo zegt. Ja, nou, ik, uh, ik ben... Ik ben ja, je mag het worden, als je journalist het woord fan uitspreekt... dan trekken ze even een vies gezicht. Maar ik ben een fan van de manier waarop Jack Orie werkt. Ik, uh, ja, ik zie hem in het seizoen uh, bijna wekelijks. En ik ga ook nog eens een keer in een trainingscampagne kijken. Ik, ik, ja, het is alleen maar uh, pure bewondering. Ja, ja, ja, en, daarom, uh, en dat is eigenlijk de man achter, achter het succes van de hele ploeg. Uh, want uh, ga ook nog maar eens opletten wat Sax Kjeld Nuis bijvoorbeeld gaat doen. Nou ja, Smeekers, dat is we vervolgens Dan Gaat ja, hij meer medailles winnen op deze 500, schrijf ze maar op. Dat zijn echt de grote favorieten. Dus we hebben nog een mooie... Nou... Uh, zeker twee weken, 2,5 ja, weken. fantastische te gaan. twee nou, weken. Heel goed. Gaan we het over iets anders hebben? Jaap, fietsen. daarvoor ben je uiteindelijk hier. Over fietsen. Aanstaande woensdag, dan start de Groetterdal Sol. Vijfdagse wielerwedstrijd is uh, voor veel renners toch de eerste wedstrijd van, uh, van dit seizoen. Twee aankomsten bergop en een mooie tijdrit. Meest opvallende deelnemer. Chris Froome. Precies. Hij is uh, een viervoudig toerwinnaar. En hij wordt verdacht van uh, nou ja, dopinggebruik in de uh, jongste houten. Nou, of in, in ieder geval... Ja, ik moet het iets nuanceren. Kijk, hij heeft... En uh, een astmapufje veel. Hij schijnt astma te hebben. en Er is een periode geweest dat het halve peloton astma had. Want die puffjes werken wel erg effectief. Maar hij heeft een, hij heeft een attest voor een bepaalde dosering uh, klantboeterol. En een het... attest is en dat mag je dan, dan, dan mag gebruiken. Alleen... Hij, heeft, uh, hij is betrapt uh, op het gebruik van een dubbele dosis. En dat is heel vreemd, want ja, dan moet je wel, uh, dat is niet wat je aan een normale astmapatiënt geeft. En dan komen de speculaties. Eigenlijk is het ook een toeval dat het überhaupt uitgelekt is... dat hij uh, deze overtreding begaan heeft, want dat is niet vanuit de internationale wielerunie... of vanuit Sky's team... maar is het door goed spitwerk van de Engelse krant Le Guardian... en de Franse krant Le Monde. Is Want het, het was eigenlijk al in september vorig jaar bekend. Het was het in september bekend. en dan en is in er een december doofpotje komt het pas geweest. Uit. Ja. Kijk, punt is, het komt het wielrennen namelijk helemaal niet goed uit... dat op deze manier... Via weer doping en een topwielrennen. Ja, daar heeft wielrennen last van. Sponsors zijn de afgelopen jaren natuurlijk ook niet. Uh, in grote hoeveelheden richting het wielrennen gegaan. En weer een dopingschandaal zou een drama voor de wielersport zijn. Zeker als het gaat om een, om, om een tourwinner. Ja, maar ja. En wat er nu gebeurt is wat, wat er dan Hij gebeurt. Hij doet toch mee? Ja, Dat is, uh, ik, ik, heb mij, ik heb mij daar al een paar keer heel boos over gemaakt. Ik blijf het zeggen. Ik ben. Uh, uh, eind januari ben ik even een week in Spanje geweest. Interview met Michael Bo, Het van Helder onder andere. In, morgen een nieuwe Helden, die morgen in de winkel ligt. <lacht> ik mag nog <mag> wel even meteen. <lacht> en dan zie en je later dat er ontzettend veel irritatie is bij wielrenners. Maar over de hele grote jongens, Bauke Mollema, heb ik gesproken... die het schandalig vindt. Bij Lotto Jumbo begrijpen ze, die niemand begrijpt... dat Chris Froome nog steeds überhaupt op de fiets zit. Want in, bij andere renners, in dezelfde omstandigheden... werden de schorsingen uitgesproken al vrij snel. Italiaanse sprinter Petacchi bijvoorbeeld. Ja, maar de, zelfs ook de, de voorman van de wielerunie heeft al gezegd... ja, dat is eigenlijk niet goed zoals het nu gaat. Nee, maar het is gewoon, dit, is, dit is een hele extreme vorm van klassenjustitie. Maar, maar durven ze niet? Nou, is wat, dat ze, wat ze niet wat durven, gebeuren, Sky is een... Is een Bedrijf bedrijf uh, kan zich uh, financieel alles permitteren. Als je de wielerploeg van Sky voorbij ziet komen... Dat, uh, dat is het meest luxe van het luxe. Ik heb het in Mallorca gezien. Ze boeken gewoon een heel hotel af en er komt ook niemand meer in. Er staat de meest luxe rennersbus. Daar zit ongelooflijk veel geld. Ja, en wat dus duur nou Nee, Wat er nu gebeurt is, die huren gewoon tien advocaten in. Die huren wetenschappers in. En er wordt nu gezocht naar een excuus. Er wordt al over nierfalen gesproken. Er wordt gewoon heel verdedigd. Om dat uit te leggen. Ze hebben gezegd dat het fysieke probleem... waarvoor hij die, die klant de rol gebruikt heeft... dat dat mogelijk... nee, laat ik het anders formuleren. Het kan zijn dat zijn lichaam bepaalde stoffen aanmaakt... waardoor het uiteindelijk eh, bij de testen lijkt... alsof hij een dubbele doos klamutrol heeft gebruikt. Het is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing... maar er wordt wel aan die stelling gewerkt. En ook wetenschappers zijn te koop. Dat is waar ze die advocaten nu, uh, nu ja, voor die inhuren. Die en, huuren, en, dan, en dan is de theorie verder... dat ze gewoon wetenschappers omkopen omko Kennis kopen. Dat is in de sport in het verleden al vaker gebeurd. Maar wat veel erger is... Kijk, het is heel leuk nu dat, dat, uh, dat op deze manier... Sky aan een verdediging werkt. Maar dat, dat de UCI gewoon uh, daarin trapt... en hem niet... Hangen het onderzoek gewoon uh, schorst, is, is belachelijk. Want ik kan je één ding voorspellen... de hele internationale wielenpers staat uh, de komende week in Malaga... bij de start uh, van de Route en ho Sol. Ho hoe kan het dat de voorman van de wielenUnie wel zegt... Uh, nou ja, dat, dat het eigenlijk niet kan zo, maar er verder niets aan doet? Nou, dat heeft ook met, ik denk, het geld te maken. Je hebt het nu ook gezien met, uh, met het internationaal sporttribunaal, het CAS... Zeg maar dus de, de, de sportrechtbank als het om dit soort zaken gaat. Nou, ze hebben met de Russen natuurlijk ook een merkwaardig vonnis uitgesproken. Daar zijn ook mensen vrijgesproken. Waar zij een beetje bang voor zijn, dat is dat uh, als Vroom deze zaak wint voor de kas, dat dat, uh, dat, dat de UCI uh, een miljoenen claim oplevert. En ja, daar is, dus willen ze op dit moment ook een verdediging maximaal op orde hebben. Maar je ziet de irritatie. De directie van de Tour de France wil snel een uitspraak. Van dit weekend ook weer de Giro d'Italia. Die heeft zich uitgesproken. Het is een heel Daar gaat hij natuurlijk ook aan deelnemen. Ja, voor het, maar niemand... Voor niemand eerst. Echt in de wielerwereld. Als je met mensen praat. Dan heb ik niet over de mensen die formeel moeten reageren. Als je renners spreekt. Uh, nou, Michael Bogert, Bauke Mollema, Steven de Jonge. Maar echt die renners trek, nog in het, niemand het peloton? Begrijpt wat het. Het, wat, niemand begrijpt het. En dan zegt Michael Bogert. En dat vind ik het interessant om verder uit te zoeken dat in die ploeg Sky altijd, er wordt niet, je kan niet zeggen dat daar doping gebruikt wordt... maar er zijn grenzen tot waar je eigenlijk... Uh met je lichaamswaardes mag gaan en dat Sky altijd bezig is ook met Froom om de grenzen te zoeken als het gaat om noem maar even medicatie. Ja, maar dat is natuurlijk ook een team die inderdaad via allerlei wetenschappelijke methodes en zo het maximum eruit probeert te halen. Ja, dat klopt. Dit daar bakken dus, met geld voor. Dus wat, wat nu een beetje de theorie is, dat er een arts geweest is die uh, wat dat betreft iets te veel risico genomen heeft met Froom en een te hoge dosis lamutrol gegeven heeft. Maar dan zegt weer een andere wielerarts die ik, die ik in Spanje sprak... van dit kan niet anders zijn geweest dan dat, dat dit bijvoorbeeld niet via... Een, dit kan niet via een pufdoosje zijn gegaan... maar dit is via een injectie is dit toegediend. En dan zou het ook weer een overtreding zijn. Want dat, je mag het alleen via een pufje nemen... en niet via nemen, maar... geen enkele andere vorm van, nee, van dit Maar dit dit deze, mag deze, deze arts van een grote internationale wielerploeg en bronnen moet je beschermen, die zegt van keihard... dit kan alleen maar via een injectie extra zijn gebeurd. Kortom, dit is één groot mysterie... En heel slecht voor de sport. Want er rijdt dus iemand uh, komend weekend in de Ruta del Sol. Aardig wedstrijd in Spanje. Die in feite een hele zware dopingverdenking boven zijn hoofd heeft. En het is ook nog de winnaar van de Tour de France. Ja, vier keer. Vier keer maar. Geen, ja. geen uh, do, nou, officieel nog niet, uh, niet veroordeeld of wat dan ook. In ieder geval verdacht. Nou, ik vind het überhaupt. Dat Sky ook niet gewoon begrijpt dat dit een ongelooflijke anti-reclame is. Kijk, dit gaat weer wekenlang discussies over doping opleveren. Ze liepen natuurlijk ook al een beetje moeilijk... met het pakketje voor Wiggins dat er ooit geweest was. Ja, deze ploeg is in het wielrennen gekomen... als grote ambassadeur van, van schone wielrennen. Het moest allemaal anders. Doping, dat, was, dat was, was voorbij. Nou, Wat zie je, deze ploeg heeft zich een beetje ontwikkeld... tot, uh, tot eigenlijk, uh, als het gaat om prepareren van renners... tot, tot hoge wetenschap. Gaat hij de Giro rijden uiteindelijk in ja. mei? Nou ja, uiteindelijk denk ik dat er een hele grote kans is dat hij, dat hij gestraft wordt. En dan is het, hangt het er vanaf welke verdedigingswalde van het Sky wordt opgeworpen. En de hoogste, denk, dat, denk ik. De hoogste. En dan hoop ik dat er in ieder geval er in sport nog rechtvaardigheid is... en dat het niet alleen om geld gaat. Dit is zo slecht voor de sport. Hij zal woensdag hoe dan ook wel van start gaan, hè? Ja, hij gaat woensdag heel van start. En ik verwacht dat daar tientallen journalisten bij zullen zijn. Ja, ja. Maar hij Zelf zal heel hij weinig zeggen. Het, uh... Want Chris Froome is niet een hele grote spreker. Ik adviseer iedereen om te letten op de tweets van zijn echtgenoten. Die heeft nog eens de neiging om impulsief iets te roepen. Die scholde een Nederlandse televisiecommentator... een dame van Eurosport uit voor vies, vet varken. Omdat ze boos was ja. over een Nederlandstalig commentaar. Dus dan weet je ongeveer hoe mevrouw Froome in elkaar zit gaan we, we net op de tweet van, van ja, mevrouw Froome. Zelf zegt hij uh, natuurlijk onschuldig. Uh, want ik weet niet precies hoe ze... We, we gaan hier zometeen ja, nog wel even op terugkomen. Precies, maar, maar, het is wel even interessant om even te melden. Mevrouw Froome is degene die meestal de, de laten we zeggen... wat even. emotionele uitspraak Precies. Uh, sportjournalist Jaap Stalenburg van Helder Magazine. Dankjewel voor dit, uh, deze beschouwing over Chris Froome. Oké. Okay. Zometeen uh, gaan we nog naar de immigratiebeurs. Maar eerst de snorpetrol hier op Radio 1. op uh, NPO Radio 1 bij uh, Fris. Het is uh, maandagochtend 12 februari 2018. Precies, dat zei ik. En uh, tijd voor de social media update. Iris van Soest, goedemorgen. Ja, zeker. Goedemorgen. Wat uh, gebeurt er zoal op de sociale media? Ja, nou, ik Deze heb even alles uh, bekeken. En uh, ik vond namelijk dit. Olympisch uh, kunstschaatser Adam Rippon van het uh, Amerikaanse uh, Olympisch team krijgt via social media veel steun. Omdat hij er vandaag uh, openlijk voor uit is gekomen dat hij homoseksueel is. Hij vond het super spannend om te vertellen en vroeg dan ook om een uh, borrel en xanax. En dat is een middel om wat rustiger te worden. <lacht> Uh, nou, fans vinden hem fantastisch. En er was zelfs iemand die tweette: uh, uh, geeft die man een eigen show. Hashtag, he made the Olympics. Dus, uh, cool. nou, dat is toch gaar. Ja, ja, door, ja heel zeker. hoor. Ja. Nou, heel En Rick zei het al eventjes in het eerste uur. Twitter gaat los, want uh, Kensington Palace... heeft uh, via een officieel statement laten weten... hoe de grote dag het huwelijk van... Uh, Prins Harry en Meghan Markle op 19 mei uit gaat zien. En uh, stelt trouwt die dag in uh, Winster... En uh, rijdt dan ook, ja, hoe kan het ook anders... met een koets, <laughs> ja, met een koets, door de stad... om vervolgens weer terug te keren in het kasteel voor de receptie. Tony, hier wil je toch bij zijn? Ja. Ja, dat wil je. <laughs> maar ja... Nou ja, voor jij en ik die dus geen uh, uitnodiging hebben, niet getreurd, want het wordt gewoon oh, tevens, Kunnen Oh, oké. We, okay, toch we nog kunnen gewoon op de open kanalen kijken naar, uh, naar de fantastische rijtour. Het duurt altijd zo lang. Ja, maar dat maakt niet uit. niet uit. Het is prachtig. Gewoon heel leuk. Ja, ja. <laughs> ja. We zullen er nog veel over horen. Wanneer was de huwelijksdatum ook weer? 19 mei. 19 mei, schrijft in mijn agenda. En dan nog eventjes tot slot, want er wordt uh, veel getwitterd uh, naar aanleiding van de uitzending van zondag met Lubach. Uh, want het is namelijk zo dat Nederland afgelopen weekend al beter heeft gepresteerd dan België in totaal heeft gedaan op een uh, Olympische Winterspelen. Oh, oh. Ja, bizar hè? Oh, ja. is toch wel even leuk om te weten als trotse Nederlander. Maar we hebben nu, even kijken, twee keer goud. Twee keer Sorry. goud, twee keer zilver, één keer brons. En ja. uh, België ja. heeft het nooit verder geschopt dan één keer goud, één keer zilver, drie keer brons. Dus uh, ja. Oh. Nou, eh... Uh... Dat was hem. Nou, ze zullen vast misschien in andere dingen wel weer beter zijn dan wij. Maar dit winnen we voorlopig even. Iris, dankjewel. Ja, en dan krijg ik nog een appje in onze eigen sociale media van John. Die zegt, uh, goedemorgen vrienden. Mijn uh, maandagochtend bestaat uit werken in verzorgingstehuis Boveneind. We gaan uh, met z'n allen de mensen weer een leuke dag bezorgen als team. Nou, John, ik zou zeggen een fijne werkdag. Want uh, ik denk dat dat ontzettend veel uh, voldoening geeft daar in het verzorgingshuis. Uh, ondertussen gaan wij van Spanje tot aan Australië... en van Zweden tot aan, aan Amerika. Sommige Nederlanders zijn uit ons, kikker, ons kikkerlandje zat... en ze zijn gaan verhuizen naar het buitenland. De, deze mensen konden de afgelopen... Uh Weken op de immigratiebeurs in houten terecht... om eens een flinke dosis inspiratie op te doen. Of ze nou naar Spanje of Australië wilden of toch ergens anders heen. Uh, bij onze verslaggever Veerle Bos sloeg de twijfel ook toe. En daarom sprak zij met de directeur van de beurs, Tom Bij. Want ja, wat is er allemaal te doen op die immigratiebeurs? Voor heel veel mensen is er wat te doen. Als je wil wonen, werken of een bedrijf wil beginnen in het buitenland... dan vind je eigenlijk hier alle informatie die je wil. Van concreet een baan in het buitenland... tot alles wat je moet regelen van een diploma wat je moet omzetten. Legaliseren, zoals dat heet bij de duo. Tot en met belastinginformatie. Hoe zit het met je pensioen? Maar ook woningen in het betreffende land zijn hier te vinden. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om te gaan. We staan nu midden op de beurs. Uh, Tom, kunt u vertellen wat er allemaal te zien is? We hebben drie hallen. Dit is de Europese vertrekhal, hal 1. Hier zijn uh, alle exposanten die uh, verschillende bestemmingen kennen... in uh, Spanje, Frankrijk, Duitsland, uh, Italië, Oostenrijk. Dus eigenlijk alle bestemmingen in Europa. Op de achtergrond kan je misschien al een beetje uh, de, de, de, een Franse chanson horen... van iemand die op uh, met zingen taalcursus geeft... Ik geef intensieve weken voor mensen met een project in Frankrijk. Dat, was, dat zijn vaak francofiel van een jaar of 40, 50 en ze willen niet terug naar school. Dus wat ik geef, dat zijn heel levendige weken met veel chansons, ontmoeting, activiteiten, goed eten en drinken en een mooie plek. En we lopen nu langs de kraampjes Australië, Nieuw-Zeeland. En is er ook een bepaald land waar Nederlanders het meest naartoe emigreren? Nou, Nederlanders blijven over het algemeen zo'n 70% van de emigranten blijft binnen Europa. En zo'n 30% die gaat echt over zees, om het zo maar te zeggen. Dus echt naar Australië, Nieuw-Zeeland of Amerika staat ook nog op de beurs. Dat zie je wel. Maar ik zeg altijd binnen een dag reizen, eh, om eventueel snel weer terug te zijn als er iets gebeurt met de familie eh, die te blijft. Dat doen toch nog steeds wel veel Nederlanders. Ja. Je kan hier niet alleen terecht voor als je ergens echt wil emigreren... en een huis wil kopen, een nieuw leven kan starten. Maar je kan ook denken van, nou, ik werk in de gezondheidszorg... en dat wil ik graag voortzetten in Canada of iets dergelijks. Ja, ja, ja, dat met name. Dat, wordt, dat is eigenlijk de trend tegenwoordig. Dat het steeds meer specifiek om de banen gaat in het buitenland. Dus ik wil werken in het buitenland. Nou, waar, waar kan ik werken? Ik ben ingenieur, vrachtwagenchauffeur, maakt niet uit. Of ik werk in de medische sector... De banen zijn hier allemaal te vinden op deze beurs in het buitenland. Ja, we staan hier nu bij de Zweedse stand. Rob, u bent hier standhouder. Wat, wat doet u hier precies? Nou, op dit moment is de Zweedse arbeidsmarkt gigantisch, zoals wij dat noemen. We hebben een werkloosheid onder de 3%. En deze regio's die ik representeer vandaag, die zijn erg op zoek naar mensen die gewoon aan de slag willen... We hebben zoveel bedrijven die staan te springen om, om mensen die willen werken. dat te zeggen, nou, we willen met de mensen spreken die bereid zijn om te emigreren. die bereid zijn de Zweedse taal te leren. Eh, liefst ook met werkervaring of de juiste opleiding. en dan, dan gaan we aan de slag. We vliegen nu door naar een andere hal. en we komen nu uh, in hal 2 terecht, overzeese gebieden. en dan komen we gelijk in het. Uh, daar vind ik zelf wat het mooiste gedeelte, het Caribisch gebied. We staan hier bij de Curaçao stand. Heeft u ook interesse om te emigreren naar Curaçao? We zitten over meerdere gebieden te denken, waaronder inderdaad Curaçao, om te kijken van wat, wat eventueel de mogelijkheden zijn. Ja, klopt. En waarom denkt u eraan om te emigreren uit Nederland? Uh, omdat ik uh, wel eens meer thuis voel in een land waar de temperatuur een stukje beter is dan hier. En uh, waar we dik, ja, het gevoel hebben dat we dichter bij de natuur kunnen wonen. En uh, ja, wat meer uh, in, ons, in ons gevoel op een goede plek zitten. Er staan vrij veel mensen bij uh, alle kraamjes Het is een uh, drukke boel. Hoeveel uh, mensen komen er nu jaarlijks op de emigratiebeurs af? Uh, ja, tussen de 11.000 en de 12.000 mensen komen er jaarlijks op de beurs af. En dat is elk weer, het blijft elk jaar hetzelfde. En dat komt omdat wij hebben elk jaar voor 80 tot 90 procent nieuw bezoek hebben. Want al die andere mensen gaan weg, dus die zien we niet meer. Dus uh, allemaal nieuwe <laughs> mensen zien we. Dit <laughs> is natuurlijk wel ontzettend nadeel van een immigratiebeurs. Dat je dan je bezoek een beetje klein bent, kwijt bent. Ja. Um, mocht je er zelf ook over gaan nadenken... ik denk dat er volgend jaar weer een immigratiebeurs is. een Verslag van Velebos. En uh, elke week dan uh, schakelen wij in, uh, in fris met onze uh, vrienden van uh, sportnieuws.nl om eens even te kijken uh, hoe het uh, sportnieuws van het afgelopen weken er eigenlijk bij hangt. Ja. Stefan dijen, goedemorgen. Goedemorgen. Go het zal je niet verbazen, hè? we gaan het natuurlijk vooral hebben over de Olympische Spelen. Hoe kan het ook anders? Ja. Uiteraard. Uh, um, dit succes tot nu, uh, tot nu toe al. Zag jij dat een beetje aankomen? Uh, nou ja, De Nederlanders zijn natuurlijk zo goed in schaatsen... dat het er bijna raar uitziet als er geen Nederlander op het podium staat. <laughs> maar het, uh, het blijft uh, bijzonder als uh, er bijvoorbeeld drie plekken oranje zijn... Hè, bij de vrouwen op de <laughs> drie kilometer. Het was bekend dat uh, Antoinette de Jong erg goed was. Uh, Irene Wust kan natuurlijk altijd pieken op het ju juiste moment... Dus de absolute koningin van de winterspelen namens uh, Nederland. Met negen medailles heeft ze ja. nu al op zak. Gek. Maar uh, waar twee vechten om een been ging de derde er mee heen. En uh, dat was nu ook een Nederlandse. Ja, laten we even, maar meteen even naar haar, uh, naar haar luisteren. Naar Carlijn Achterreekte. Nee, nee. Ik kan het nog niet echt uh, beseffen, nee. Middag, okay, ik ben al vijfde. Nou, toen ik de laatste rit begon, toen had ik al brons. Ja, dat waren wel echt uh, zware vier minuten. Waar, waar komt zij vandaan, die derde, zeg maar, die met, met dat been er uh, uh, van heen ging? Nou ja, uh, ze, ze is 28, ze komt uit Lettele, in Overijssel, maar dat zullen je wel <lacht> niet bedoelen. Uh, nee, scherpje. Nee. Uh, nee, ja, nou, in de schaatsport is het, uh, is het gelukkig ook zo dat je de uitslag niet altijd uit kunt tekenen. Soms stijgt iemand net boven zichzelf uit op de spelen of uh, ja, hebben de favorieten het moeilijk. Maar het is wel zo dat veel collega's van haar weten dat ze, dat ze veel talent heeft. Uh, ze heeft zichzelf niet voor niets in de ploeg van trainer Jack Ori gepraat. Um, uh, dat is ook de trainer van Sven Kramer bijvoorbeeld. En die wordt gezien als een absolute kampioenenmaker. Ze had uh, toen nog maar weinig uh, prijzen gewonnen. Uh, ze had al wel zelfvertrouwen gekregen toen, ik, toen ze een keer een tweede plek haalde op het WK op de 5 kilometer. Maar goed, dat was in 2015, uh, als ik me niet vergis... En het was Jack Ory die ontdekte dat dat helemaal niet haar uh, grote kracht is... maar dat haar grote kracht de drie kilometer is. En uh, ja, ze heeft zich ook niet eens geplaatst voor de vijf uh, kilometer van deze spelen. Maar goed, ze kon dus op het juiste mom moment uh, pieken in uh, Pyeongchang. En ze liet na afloop ook weten dat ze heel kalm was en uh, niet gek werd van de druk. Dat is natuurlijk ook het voordeel als je een outsider bent. Ja, ja, ja Ze kon natuurlijk ook meteen gaan vieren, want dat was haar enige afstand, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ze is uh, nu uh, twee weken vrij en uh, kan genieten en uh, drinken naar lust als ze wil. <laughs> Iemand die dat niet doet, dat is Sven Kramer. Daar moeten we het ook even over hebben. Ja, uiteindelijk, ook al ben ik nu 31 keer op keer, merk ik nu toch wel... dit zijn we toch wel weer die verdomde Olympische Spelen. En ik uh, ja, ben heel erg blij dat het hem toch weer gelukt is. Nou, die verdomde Olympische Spelen, maar het is hem toch gelukt. Voor de derde keer op rij is hij Olympisch kampioen op de 5000 meter. Uh, Sven was uh, heel relaxed voor de wedstrijd, toch? Ja, dit was eigenlijk gewoon een zekerheidje. Van uh, de laatste 105 kilometers die Sven Kramer heeft uh, gereden. Dus en dan geloof ik, heeft hij er geloof ik 80 gewonnen. En de afgelopen 10 jaar is het gewoon Sven Kramer, Sven Kramer, Sven Kramer. Hij is uh, goed in vorm. Dat was ook al duidelijk, uh, hebben we gezien deze winter. En hij mocht in de voorlaatste rit. En in de laatste rit zaten alleen nog maar schaatsers ja, die niet echt meededen voor de medailles. Dat was al halverwege duidelijk, hè? Ja, precies. Dus hij zei ook na afloop dat hij precies wist wat hij moest doen. Hij moest uh, rondjes 29,3 uh, rijden. Nou, hij kan meesterlijk op een schema rijden. Niet te snel van start gaan. Gewoon netjes binnen dat schema blijven rijden. Ja, en uh, dan, uh, ja, appeltje ijs. Hoe maakte hij het <laughs> af. Uh, en hij zei meteen achteraf, ik ga niet naar het Holland-Heinekenhuis. Uh, want de, hij moest meteen gaan slapen en zo. En uh, nog voor een andere afstand. De 10 kilometer, aanstaande donderdag. Ja, inderdaad. En ook met de ploegenachtervolging doet hij nog mee. Dus uh, ja, het is een, een echte sportman die helemaal volgens een bepaald schema alles uh, uh, wil volgen. En uh, ja, daar past dan een feestje uh, heel even niet bij. Nee. En uh, ja, voor Sven Kramer zit er ook echt wel veel druk achter. Want hij heeft nog nooit goud gewonnen op de, de 10 kilometer. En dat heeft hij voor zichzelf als een soort heilige graal bestempeld. Vooral omdat hij vier jaar geleden natuur, natuurlijk door een uh, verkeerde wissel misgreep. Ja. En uh, nou ja, hij is goed, hebben we gisteren gezien. Maar hij heeft wel veel concurrentie, bijvoorbeeld van uh, Jorrit Bergsma. Uh, en uh, ik denk dat het gewoon heel spannend gaat worden ook op de team. Tot zover de Goed Nieuws show hier uh, deze ochtend over de Olympische Spelen. Want het kan natuurlijk niet allemaal uh, pracht en praal zijn. De jongste Nederlandse deelnemer, dat is snowboarder Niek van der Velde. Die ligt dan nog voor zijn wedstrijd uit. Wat is daar gebeurd? Ja, die arme jongen, 17 jaar. Dolgelukkig gelukkig dat hij naar de Spelen mocht. En hij zou meedoen op de onderdelen, onderdelen sloopstijl en Big Air. Bij sloopstijl leg je een parcours af uh, vol met uh, obstakels, zoals een rails of een schans. En bij Big Air wordt er een enorme schans gebouwd waar de moeilijkste en technische tricks voorbij komen. Maar bij, de la bij een laatste training uh, verloor hij evenwicht, viel hij en brak hij zijn rechterbovenarm. Uitgeschakeld dus. Oei, oei, oei, oei. Dat is wel heel sneu, toch? Dat is echt, dat ja, wil je niet. Ja, ja. Ja, nou, is, nou, is, aan de andere kant, hij is 17, dus hè, over vier jaar kan hij uh, ook nog meedoen. En misschien zelfs over 16 jaar nog. Klopt dat daarbij bij het snowboarden in 17 jaar ook gewonnen heeft, toch? Een Amerikaan of zo? Ja, ja, ja klopt, klopt, Amerikaan. Ja, ja nou, dat belooft nog veel voor, voor, voor onze Niek. Zeg, vandaag weer een, een nieuwe dag, ze beginnen heel vroeg. Ik denk al, nou, ze zijn al bezig zelfs. Um, waar moeten we nou echt voor gaan zitten? Um, nou ja, er is net al een onderdeel geweest, ook weer bij het snowboarden, de sno voor vrouwen. Maar de Nederlandse Cheryl Maas is twee keer gevallen. Komt omdat het heel hard uh, waaide. Maar vanmiddag gaat het eigenlijk echt los. Uh, de 1500 meter bij de vrouwen. In actie komen dan Lotte van Beek, Marit Leenstra en Irene Wust. Uh, begint om half twee, dus uh, even een late lunchpauze nemen vandaag. Ja, late lunchpauze en uh, mogen we weer hopen op nummer 1, 2 en 3? Nou, uh, dat weet ik niet hoor. Oh, okay. dat, uh, dat is natuurlijk wel heel uniek. <laughs> maar uh, een, een Nederlander op het podium dat moet is in zekerheid. <laughs> Stefan Tentijen ja, ja. van Sportnieuws.nl. Dank je wel en uh, tot volgende week. Yes, dank je. Mooie dag. Ah, en elke week dan uh, hebben we ook hier in huis een uh, column van onze, onze vriend Stijn, Stijn van Nuland. En uh, deze week viert hij, uh, ja, hoe kan het ook anders als uh, Brabander carnaval. Het is zondagmiddag op het moment dat ik met mijn laptopje op de bank deze column aan het schrijven ben. Om half vijf vannacht zette ik mijn fietspas in de garage na een drukke carnavalsavond in het dorp verderop. En je hoort het, ook mijn stem heeft dat niet helemaal overleefd. <coughs> Die carnavalsavond begon zoals gebruikelijk met een stevig partijtje indrinken bij iemand thuis. Geef een groep studenten wat verkleedkleren, een krat pils en een goede geluidsinstallatie... en je hebt al snel 100% feestgarantie. Maar die geluidsinstallatie zorgt niet alleen voor gezelligheid... want zo nu en dan ontstaat er zelfs ruzie door dat ding. Omdat je nu waarschijnlijk met een vragend hoofd naar je radio zit te kijken... zal ik die bewering van zojuist even toelichten aan de hand van een klein voorbeeldje. Ik als carnavaleske brabo ga in de meeste feesttenten best wel hard op dit carnavalsnummer... Maar tegelijkertijd ben ik ook groot fan van bijvoorbeeld dit nummer. Song, cool like. cool. Kortom, ik heb een hele uiteenlopende muzieksmaak. Net als ongeveer iedere andere willekeurige persoon op deze aardkloot. En dat is op zich prima, even goede vrienden zou je zeggen. Maar toch zorgen die verschillende muzieksmaken soms toch voor de nodige spanning. Want uit een soort natuurlijke enthousiasme proberen wij mensen altijd om onze muzieksmaak ook bij anderen op te dringen. Als we een nieuw liedje helemaal te gek vinden zullen we altijd proberen om ervoor te zorgen dat een ander dat liedje ook helemaal fantastisch gaat vinden. En 9 van de 10 keer lukt dat ons niet. Want zoals ik net al zei, er is niet zo verschillend als iemands muzieksmaak. Dus je kunt nog 100 keer proberen om jouw eigen afspeellijst aan te zetten tijdens een gezellig indrinkfeestje. De voetjes van iemand anders zullen op jouw muziek nooit zo hard van de vloer gaan als je eigen voetjes. Om de simpele reden dat jij alleen je eigen muziek het tost zult vinden. En toch zal het altijd weer dezelfde groep mensen zijn die op een feestje probeert om hun muzieksmaak op te dringen aan alle andere feestbezoekers. En als jij dan vraagt of ze een liedje voor je willen draaien, dan zeggen ze dat niemand dat leuk vindt. Met een betreurd gezicht loop je dan maar weer weg van de geluidsinstallatie om je weer te laven aan de nodige alcohol om het leed te verzachten. Maar stiekem weet je dat de dj van dienst echt een eikel is. Wat geeft één persoon op het feestje het recht om de muzieksmaak van de rest te bepalen? Helemaal niks. Dus, wat kunnen we hier nou aan veranderen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk muzikale democratie ontstaat op feestjes? Je zou iedereen een koptelefoon kunnen geven, zodat iedereen naar zijn eigen Spotify kan luisteren, maar of dat dan zo gezellig is betwijfel ik. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om helemaal geen muziek te draaien, maar ja, dat is net zo leuk als watlopen in de Sahara, helemaal niet dus. De enige optie die dan nog overblijft is gewoon een beetje medemenselijkheid tonen aan elkaar. Dus samen kiezen wat voor muziek de sfeer van de avond bepaalt. Dus de eerstvolgende keer dat een vriend van jou weer probeert om de avond muzikaal te domineren met zijn wansmaak. trek dan de kabel uit zijn telefoon, plug je eigen telefoon in en speel deze column af. Laat iedereen ernaar luisteren en maak vervolgens samen met alle feestgangers een leuk lijstje met goede feestnummers. Feestvierders Groot en Klein trek ten strijde tegen de muzikale dictatuur. En oh ja, heb nog een hele fijne carnaval. Het is de column van onze columnist Stijn van Nuland. Ja, en uh, zometeen dan gaan we het hier uh, onder andere hebben over de Edison uh, popprijzen, want die, uh, die worden later vandaag uh, worden die uitgereikt. Uh, maar eerst doen we gewoon uh, muziek. Het is uh, de dijk hier op Radio 1 bij uh, Fris met Kan ik iets voor je doen? Kan ik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 So De dijk en kan ik iets voor je doen? Afgelopen week was het de internationale dag tegen de vrouwenbesnijdenis. In Europa is het besnijden van vrouwen strafbaar, maar in Afrika, het Midden-Oosten en Azië vinden nog zo'n 8000 besnijdenissen per dag plaats. Die kunnen bij vrouwen leiden tot chronische pijn, ontstekingen, pijn tijdens de seks en complicaties bij de zwangerschap en bevalling. Daarnaast wordt er steeds meer gesproken over grote psychische gevolgen die besnijdenis met zich mee uh, kan dragen. Dokter en seksuoloog Sowaad Abduragman. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. U bent uh, gespecialiseerd in uh, vrouwenbesnijdenissen. Um, volgens uh, de ene zou het uh, een oude Afrikaanse uh, praktijk zijn en volgens de andere een islamitisch gebruik. Um, kunt u uh, zeggen waar het vandaan komt? Nou. Um, de, eigenlijk besnijden is een woord die echt in oude terminologie uh, beschouw ik. Ik gebruik die terminologie female genital mutilatie, mutilatie of uh, female genital mutilatie. En dat is volgens de WHO is erkend als een terminologie tegen deze uh, gewoonte. Maar uh, beide of bij de hè, uh, constateringen, wat ze zeggen dat het een eigenlijk uh, islamitische uh, origine heeft, klopt niet. Dat was bekend al voor het ontstaan van de goddiensten. Van het christendom, van de islam, van, hè, van alle goddiensten. Mm -hmm. het, stond, het ontstaan eigenlijk als gewoonte en we kunnen gaan terug naar de vijfde eeuw voor Christus. En ja. met name. Uh, in de regio Egypte uh, in die tijd of uh, in de tijd van de farao en dat werd nog uh, later uh, uh, bekend doordat het uh, constateringen van de mummies uh, vrouwelijke mummies die besneden van de derde type ja. en de derde vorm besneden is dat is in populatie is de ernstige en daarom heet dit ook de faraonische type en nou, nou heeft het de afgelopen week in het teken gestaan van die, uh, van die uh, um, vrouwenbesnijdenis, uh, zoals dat ja. dan toch in de volksmond uh, wel, wel uh, nou, de meeste bekendheid uh, uh, heeft, um, over de uh, fysieke gevolgen, daar had ik het net al even over, maar ja. het gaat dus ook steeds meer over die psychische gevolgen, waar hebben we het dan over? Nou ja, als ik, ik, ik zit echt in de, in de veld hè, al lang en uh, ik begeleid ook heel veel vrouwen en ik geef heel veel voorlichtingen in Nederland. En daar ben ik blij mee. Maar als je kijkt gewoon vanaf de geboorte of, of, of naar de, sommige landen, bijvoorbeeld in Indonesië... en Jemen, in andere landen, zeg maar uh, Maleisië en Zuid-Azië. Uh, dat, dat is door de immigratie van, uh, van die Afrika Afrikaanse mensen, van de origine waar het plaatsgevonden. Je ziet dat het toch uh, het gebeurt in, tijdens na de geboorte direct. En in andere landen gaat dit echt vanaf vijf jaar, zes jaar hè, uh -huh. en soms vijftien jaar. Maar um, ja, dan, dan de psychische uh, problematiek of de dus psychische uh, klachten, het is variërend. Want kan kan je zien dat het echt door het leven van een vrouw hè, van voor haar puberteit, tijdens haar puberteit. Tijdens de uh, eerste nacht huwelijk, uh, na die bevalling of uh, tijdens uh, de zwangerschap en de bevalling en later ook als zij in oudere leeftijd terechtkomt. Ja. Maar dat heeft te maken met verschillende factoren, dat heeft te maken eigenlijk met... Uh, ing het ingrip zelf, zeg maar, ja, hè? Precies. hoe precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar het ja. zijn natuurlijk ja. wel echt best wel hardnekkige uh, gevolgen die het, die, het dan, uh, die het dan kan hebben. We moeten het helaas een beetje kort houden, mevrouw uh, Abdurrahman. Ja, nou, da dank u wel voor, uh, voor, uh, voor, uh, ja. uh, voor uw tijd. Die zijn heel veel verschillende, het kan heel onrust geven, het kan heel veel moeite voor zelfverzekering. En het kan ja. ook... Aantasten die hè die, dat het competentie uh, That van de competentie van de vrouw zelf hè, uh, als, als zelfbeeld. En het heeft ook te maken met uh, de seksualiteit zelf. Hè. Dus, uh, ja. Ja, ja. Dat, dat het gewoon controle over de seksualiteit van vrouwen. Het, ja, en daardoor kan ook de psychische klachten ja. uiteindelijk uh, uh, plaatsvinden. Onder andere depressies, uh, ja, moeite met sociale omgaan... Uh, traumatische ervaringen die echt plaatsgevonden... en het gevolg daarvoor. Ja, dus het is variërend. Ja, het is heel variërend. Dank u wel voor uw tijd deze ochtend, uh, seksuelloge Abdelrahman. Ga ik meteen schakelen naar uh, een heel ander onderwerp... want het gaat heel snel... Um... Even kijken, want de, de, de, de Edisons worden vandaag uitgereikt. Bart van Els, toetsenist van Indian Skin. Goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ga je even, even laten horen wat, uh, hoe jullie, uh, voor wie het niet kent, hoe jullie klinken. Ja, yes. goed. Wat heeft het uh, voor jullie betekend om, uh, om die Edisons te winnen die vandaag uh, opnieuw worden uitgereikt? Want jullie hebben nog vorig jaar gewonnen. Ja, klopt. Uh, nou, ten eerste uh, konden onze gages omhoog. Ja dat, is een heel, ja, dat is op zich een duidelijk aspect ja. natuurlijk. Ja, nou, het is, een, het is uh, in Nederland toch wel echt een dingetje om uh, genomineerd te worden, laat staan te winnen. We, waren, we, we hebben de beste nieuwkomer gewonnen. Mm -hmm. Dus het was een soort van de, de kleinste prijs wel, als het ware. Maar nog steeds had dat van super grote impact uh, om ons heen. Ja. En, en nou worden ze, worden ze vandaag de, de, de nieuwe Edisons uitgereikt. Er zijn eh, drie, drie kanshebbers. Dave Bouda, Vincenzo en Naas. Op wie ga jij inzetten? Ja, ik heb het gecheckt en ik vind het dus alle drie uh, niks. Oh. Maar oh. dan ben ik heel eerlijk. Nou, leg uit. <laughs> uh, nou, het lijkt me drie allebei allemaal hele toffe mensen, maar de muziek doet me gewoon niet heel erg veel. Mm -hmm. Als ik dat toch moest kiezen, ja, dan, uh, ja, dan zou ik voor die rapster naast gaan. Het moet wel powerwoman, een coole power mm -hmm. chick. Dat, dus die, die, Leuk, zou moeten, die, die zou het moeten gaan winnen. We gaan uh, vandaag ja. zien wie de, wie de Edisons uh, hebben uh, gewonnen. Uh, Bart van uh, Elst van uh, de band Indian Eskin. Dankjewel. Dat wil zeggen dat er fris voor deze ochtend alweer uh, op zit. Het is uh, nou, bijna zes uur. Op uh, maandag 12 februari 2018. Um, Zometeen het uh, NOS Radio 1-journaal met uh, Jurgen van der Berg. Ik wens u een hele fijne dag. Tel. Karo en CRV. NTO Radio 1.